Aanleiding voor de demonstratie was een incident twee maanden geleden. Toen trad de politie op tegen mensen die openlijk wapens droegen... in een plaatselijke vestiging van de koffieketen Starbucks. De demonstratie vond plaats op de plek waar de slag om de Alamo wordt herdacht. In 1836 kwamen daar 200 Texaanse vrijheidsstrijders om het leven... na een tiendaags beleg door het Mexicaanse leger. Onder de demonstranten waren ook kinderen. De geweren waren niet geladen, de politie greep niet in.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 Bart Meijer. Ja, Een hele goede morgen en welkom terug bij het tweede uur van start. Uh, dat zeg ik met een glimlach omdat de studio wordt verbouwd op dit moment door Peter Hendricks. Die komt straks alles vertellen over zijn crowdfunding project... Uh, ik kan alvast vertellen dat de studio, als je een webcam hebt zien... Het, maar hij zet overal urinoirs neer. Het heeft uh, iets te maken met het toiletbezoek. Ik ben benieuwd. Peter, straks uh, wil ik er alles van weten. Hij zit me met een glimlach al aan te kijken. We gaan het ook hebben over statistiek. En uh, dat in de vorm van goktips. Want we bekijken de wedstrijden uit de eredivisie samen met Sander Eidsma En uh, die geeft ons uh, ja, tips op basis van het statistiekonderzoek wat hij doet. We hebben een reportage over een vreemde vogel. Maar allereerst gaan we het hebben over Lampedusa. Want vorige week werd daar de noodtoestand afgekondigd... op dit kleine Italiaanse eilandje vlak voor de kust van Tunesië. Want duizenden Afrikaanse vluchtelingen eh, proberen... en eigenlijk op dit moment denk ik nog steeds... op Italiaans grondgebied te komen in gammele bootjes... op zoek naar een verblijfsvergunning. Maar vaak gaat het mis omdat de bootjes kapzijgen ze voor de kust... vaak ook met de eh, dood tot gevolg. Een hoop problemen dus. En wij voegen ons op de redactie af... Kan Italië niet gewoon van Lampedusa af? Het ligt ver weg en lost dat niet een hoop problemen op. Kun je niet gewoon een eiland verkopen? Nou, Martijn van BNN University zocht allereerst uit... of hij het eiland Texel kon kopen. Goedemorgen, gemeente Texel met Karim Moerbeek. Hoi, ik ben op zoek naar de burgemeester van Texel. Is die aanwezig? Nee, die is niet aanwezig. Oké, okay. misschien kunt u me dan wel helpen. Uh, ik vroeg me namelijk af hoe ik het eiland uh, Texel kan Kopen? Kopen? Ja. Nou, ik denk niet dat het te koop is hoor. Oh nee. Nee, dat denk ik niet. Heeft u het ergens gelezen of zo? Nee, maar ik dacht ook om de staatskas een beetje te spekken. Ik bedoel, het levert toch veel op hè, zo'n eiland. Nee hoor, maar het eiland is niet te koop. Oh. En er valt ook niet over, over de vraagprijs te onderhandelen. Nee. Nou, ja, wat jammer. Tja, Tessel kopen. Dat werkt op deze manier in ieder geval niet. Aan de telefoon hebben we nu politiek geograaf Herman uh, van der Wüsten. Herman, goeiemorgen. Goeiemorgen. Je weet alles van landsgrenzen, van grondbezit... en van bureaucratie die daarbij komt kijken. Uh, jij zegt het. Oké, okay, nou dan, dan ga ik daar even van uit. Ja. Um, ja, het probleemgeval uh, Lampedusa. Ja. En uh, probleem, uh, dan druk ik me nog zwak uit... want uh, ja. er gebeuren behoorlijke ellendige dingen daar. Ja. Um, wij, wij vroegen ons af... Is het mogelijk, omdat het eiland ook ver bij Italië vandaan ligt... dat Italië besluit om Lampedusa te verkopen? Um. Ja, dat, dat zou Italië kunnen proberen. Maar je bedoelt waarschijnlijk dat het dan een, een, een beweging is om van het probleem af te komen. Hè? Van die migranten die daar allemaal binnenkomen. Ja, het, het is een beetje de haven van de, van de gelukzoekers. Ja. En ja, je zou misschien die, uh, die immigranten helpen door ze niet meer de mogelijkheid te geven om daar ja. uh, asiel aan te vragen. Ja. En jezelf van een uh, probleem uh, verhelpen. Ja. Dat zou, dat zou denkbaar zijn, maar uh, de, de, de, het gaat er natuurlijk om of er een, uh, een soort markt uh, zou bestaan waar je uh, eilanden kan uh, kopen en verkopen. Ja. En uh, bij mijn weten uh, bestaat dat dus niet. Wat je in dit geval ook zou uh, moeten overwegen, dat is dat het niet, niet zozeer gaat om het bezit van die grond, maar over wie de soevereiniteit over die grond heeft... ...omdat die migranten uh, gebruik willen maken van uh, hun toegang tot de Europese Unie waar Italië lid van is. Dus dat, dat is uiteindelijk het probleem waar het over gaat. Uh, het uh, bezit van een stuk land in de zin van de soevereiniteit die erover wordt uitgeoefend. En dat zijn, we zijn niet gewoon om daar in termen van koop en verkoop over te praten. Je kan wel praten over uh, kunnen we de soevereiniteit anders regelen... En dan kan je je voorstellen als je op de kaart kijkt... dat uh, Tunesië geïnteresseerd zou zijn om uh, dat gebied ja. over te nemen... en ja. Italië om het af te staan. He, dat zou dan problemen eigenlijk zijn. Ja. En uh, ja, in de, in, in de huidige uh, wereld is dat een heel ongebruikelijke procedure... om dat uh, op die manier te, te gaan doen. Eerder in de geschiedenis was dat veel gewoner... dan waren landen uh, best bereid om uh, te praten... En ook geen herrie te maken over het uh, een beetje anders trekken van de grenzen. Ja. Maar in de tijd van de nationale staten, waarin wij nog steeds zitten... is iedereen uh, die leert op de lagere school hoe zijn land eruit ziet... En als regering kun je daar beter maar niet uh, te veel aan gaan morrelen... want dan worden er uh, mensen ontzettend opgewonden van. Ja, dus dat, dat gaat niet zo eenvoudig. Maar het, het is op dit moment ook kritisch. Stel dat bijvoorbeeld Qatar ja. een uitstekend bot doet op Lampedusa... om, ja. om wat voor een reden dan ook. Ja. Kan dat dan wel... Je haalt het geld er steeds bij... ...maar in principe zou het zo kunnen zijn dat Qatar zegt... Uh, ...zou het niet een goed idee zijn als wij Lampedusa overnamen... ...om een of andere reden, uh, de, omdat er mooie hotels staan of zoiets dergelijks... ...en dan kan uh, de, de, de, de, de, de hoofdman van Qatar... ...ik ben even kwijt of dat een... Uh, een scheik of een emir is... Een scheik of iets dergelijks... Uh, ...die kan zich uh, melden bij, uh, in, in, in Rome... ...en zeggen van, uh, kunnen we de, de soevereiniteit anders regelen? In principe kunnen die landen daarover onderhandelen... ...en dan kan er ook geld geboden worden. Dat zou allemaal uh, denkbaar zijn. Het, het, al, althans, in principe denkbaar. Maar in de feitelijkheid uh, zijn dat niet de dingen die uh, op het ogenblik gebeuren. Nee. Uh, er zijn wel enkele voorbeelden van trouwens. Hoor. Er zijn uh, uh, uh, bases in de Indische Oceaan die op die manier uh, verworven zijn... Maar dat was nog in de, in de nadagen van het uh, Engelse uh, imperium. Hè, door de Amerikanen. Uh, die liggen daar en daar, daar wordt. Uh, nou ja, die, die uh, hebben daar feitelijk de soevereiniteit over uh, genomen. En daar ontstaat af en toe ook herrie over en zo. Maar dit zijn allemaal hele ongebruikelijke dingen. En uh, ja, ik denk dus niet dat uh, het erg voor de hand ligt dat dat gauw gaat gebeuren. Nee. nee. Je moet ook overwegen dat uh, er liggen daar nog meer eilanden in de buurt. Hè? Dus als Lampedusa niet meer wordt aangedaan, dan liggen er nog twee eilandjes ja. waar uh, uh, migranten zich uh, kunnen uh, melden. Ja. En dan dan hou je het probleem. Dus je bent ja. met Lampedusa ben je niet klaar dan? Nee, dat is jammer. Want we kwamen hier natuurlijk op om, om het probleem Lampendoesa... om ja. daar een oplossing voor te vinden. Ja, nee, maar dat, dat... dat gaat niet lukken zo, hè? Ik denk niet dat dat nee. op deze manier gaat lukken. Nee, verkoop is, uh, is niet aan de orde. Nee. Toch, uh, toch bedankt, Herman, ja. voor, uh, voor uh, deze extra duidelijkheid. Tot je dienst. Oké, okay, tot ziens. Oké, okay, tot kijk.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 in stage.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 Mistakes their memories made, who would have known how? Adele with someone like you start met Bart, start met, Bart. Start met Bart, Bart Mayer. Goedemorgen. Uh, we gaan uh, vanaf vandaag iedere week een crowdfund project behandelen in, uh, in Start. Je kent het wel, iemand zoekt geld voor een bijzonder of een speciaal project... maar heeft zelf niet genoeg of de bank wil het niet lenen. Dus zoekt die steun uh, bij mensen die het idee sympathiek vinden en het met geld willen steunen. Nou. Als genoeg mensen dat dan doen, worden vele kleine beetjes een hele hoop... en kan het project doorgaan. Naast mij in de studio zit uh, Peter Hendricks. Peter, goedemorgen. Goedemorgen, Matt. Je hebt de studio al aangekleed met allemaal borden en uh, modellen. Maar uh, leg zelf even uit, wat is jouw project en waar wil je aandacht voor? Nou, mijn project is een, uh, een urinoir en daar heb ik sensoren in geplaatst. En in, met die sensoren kan ik de vlieg, die normaal gesproken in het uh, mannenurinoir zitten... kan ik tot leven brengen op een beeldscherm... Boven, op, boven het urinoir. En daar kan ik allerlei spelletjes mee doen. Dus ik heb hem eigenlijk omgebouwd als joystick... en met die joystick kan ik uh, vreselijke leuke dingen doen op het beeldscherm. Ja, daar liggen natuurlijk allemaal grappen uh, bij voor de hand met, van de joystick. Maar uh, luisteraar, het is echt waar en het ziet er nog professioneel uit ook. Uh, hier naast mij staat bijvoorbeeld een, een model van een moderne urinoir... met daarboven ja, uh, een plaatje op dit moment van een, van een gokkast... Uh, met uh, de afbeeldingen die daarbij horen. fruit. ik zie twee zevens. Uh, twee dus als ik het goed begrijp, Peter... dan uh, na, met een volle blaas kom je aan in het toilet. Uh, in, een, in de kroeg. En dan ga je een, een spelletje spelen? Je kunt een spelletje spelen, ja, inderdaad. De bedoeling is dat je een reclame voor je ziet... en dat je met die reclame interactief aan de gang kunt. Dus in feite is het een, een heel mooi groot reclameobject... Maar je kunt door middel van je urinestraal, door middel van sensoren, kun je deel uitmaken, gaan uitmaken van die reclame. Maar je kunt ook Pac-Man spelen, je kunt allerlei dingetjes doen met je urinestraal. Aha, je zegt reclame, het is dus ook de bedoeling dat daar, dat daar reclame op komt. Ja. Waarom heb je dan toch hulp van het, van het publiek nodig? Uh, die, uh, ja, ja, je zoekt mensen die dit willen steunen, die een financiële bijdrage leveren. Ja, dit is echt wel een heel omvangrijk project waar, uh, waar toch wel een paar honderdduizend uh, euro nodig is om uh, voldoende toiletten te hebben om inderdaad hier reclame te kunnen gaan doen. Dus ik ben nu opgestart. Uh, de eerste modellen hangen nu in een, uh, in een kroeg. Uh, de koets in Zeist, waar we dus uh, nog rechtstreeks nu vandaan komen... waar we dit nog gespeeld hebben. En ja, er is zoveel geld nodig, dat, dat heb ik zelf niet. Dus daarom heb ik gekozen voor crowdfunding. Ja, en de, de bank wil ik je ook blijkbaar niet lenen? Nee, wanneer je het woord horeca gaat noemen... dan is de bank echt absoluut haakt onmiddellijk af. Horeca en dan ook nog in combinatie met urinoir en spelletjes. Maar goed, jij gelooft heilig in dit idee. Absoluut, uh, ja. Ik zie je ook heel, helemaal uh, trots uh, naast je model zitten. Hoe ben je ooit op dit idee gekomen? Ja, hoe komt een man op zijn idee? Als je naar het toilet gaat en je staat een beetje wezenlijk voor je uit te kijken... Uh, ja, ik heb dat jaar al, vijf jaar geleden... heb ik, heb ik dit ooit bedacht toen ik interim manager was bij een, bij een bedrijf. En ik moest een probleem oplossen. En dan heel snel kwam ik, kwam ik op, op zoiets... dat ik met sensoren iets kon gaan doen. Dat was eigenlijk mijn vak uh, vanuit de techniek. Uh, maar ja, toen was de techniek absoluut nog niet zo ver. Ik heb hem nu eigenlijk, het laatste jaar heb ik hem zover gekregen... dat ik daadwerkelijk echt heel nauwkeurig de straal kan volgen. En nu kon ik het idee echt... Volwassen maken. En dat heb ik nu ook gewoon gedaan. Het is nu echt een heel volwassen product, zoals je ziet. Stel nou uh, dat ik hier heel enthousiast over ben. En ik moet zeggen dat. Ik vind het grappig, want je gelooft er, je gelooft de heilig in. Ik wil dat, ik wil dat steunen. Ja. Um, wat, is, wat is de tegenprestatie? Krijg ik een mooi exemplaar voor thuis? Of uh, hoe zie je dat voor ogen? Nou, je, krijgt, je krijgt in ieder geval een miniatuur. Uh toilet krijg je. Je krijgt uh, elk jaar een fantastisch mooi aandeelhoudersfeest. We zitten toch een beetje in de horeca. Dus een aandeelhoudersfeest uh, dat is uh, beginnen uh, openen en uh, sluiten en gelijk daarna een fantastisch mooi feest. Uh, waarschijnlijk hier in Studio 24 is dat dacht ik. Uh, en je krijgt een gouden munt zodat je in heel Europa uh, gratis uh, kunt plassen en dan ja. een spelletje kunt spelen en fantastische prijzen kunt winnen. Ja, en jij, jij gelooft echt dat dit, dat dit een hit wordt. Hè? Want ik ik kom alleen maar op het toilet in een café... om even snel de blaas te leggen... en vervolgens weer te kletsen met mijn vrienden. Het is niet een plek waar ik, waar, waar ik naartoe ga... of waardoor ik naar de kroeg getrokken word, denk ik dan. Nou, dat moet je toch, dat moet je toch niet zeggen. Je bent In ieder geval gemiddeld ben je 55 seconden ben je in een toilet... Daarvan ben je 18 seconden, sta je achter, sta je, ga je plassen, ga je bewegingen doen. De logistiek uitpakken, plassen, inpakken. Dus 18 seconden. Dus ik heb 18 seconden ongedeelde aandacht, recht voor je neus. Je kunt niet ontsnappen. Dus dat is voor mij belangrijk. Dus het gaat meer om de reclameuiting. En het spel is meer om onderdeel uit te maken van de reclame. En ja, dat is in, in marketingtermen is dat natuurlijk heel erg belangrijk. Hey, maar is het, is het het geheime idee hier niet achter dat het voor een kroegbaas ook interessant is... zodat mensen extra veel gaan drinken om vervolgens weer dat spelletje te spelen? Ja, want je kunt er ook uh, leuke prijzen mee winnen. Je kunt een meter bier winnen, je kunt, uh, je kunt van alles uh, daarmee winnen. En het sociale erin is dat je ook centimeters bier kunt winnen. Je zult het als vrienden, zul je uh, prestatie moeten leveren... en de centimeters bij elkaar leggen om uiteindelijk die meter bier te krijgen. Ja, ja, ja je hebt er nog echt over nagedacht. Ook ja, op de site, het heette Happy Fly. En op de site van de Happy Fly... kwamen wij tegen, of lazen wij de volgende tekst... het unieke ding... Uh, uh, waarvoor mensen straks naar de kroeg gaan. Ja, is dat zo? Vroegen wij ons af. En wij vroegen ons ook af... wat is er eigenlijk nog meer te vinden... op dit moment al aan unieke dingen in kroegen. Dus is Roel even voor ons op onderzoek uitgegaan. Hier café nummer 1, dat is café The Living Room. Met een paar mensen buiten die aan het roken zijn, wijntjes aan het drinken zijn. Eens even kijken wat hier dan uniek aan is. Hey, wat maakt deze kroeg nou uh, uniek? je hey, zou bijna zeggen wat niet, maar... Uh, er uh, eten hier heel veel mensen. Ik eet wel eens in de kroeg en eigenlijk is het niet tevreden meestal. Mirjam kookt bij ons. Zij heeft een paar jaar geleden uh, het programma Herrie aan de Horizon gewonnen met Herman de Blijker. Een sterrenkok in de kroeg. Ja, ja, zo zou je het kunnen noemen. Zou ik daar eens iets van mogen proeven? Zeker wel. We hebben vandaag Mexicaans, dus uh, schep lekker op zo meteen als je er zin in hebt. Ik ben helemaal niet van normaal gesproken, maar... Nou... Dat is niet eens zo heel verkeerd. Ik ga weer een deurtje verder, dankjewel. Oké, okay, dan wens ik je nog heel veel plezier. Naar kroegje nummer twee en dat is de abdij. We kijken wat dit dan. Zo'n speciale proef gemaakt. Goedenavond. Goedenavond, in abdij. Wat maakt deze kroeg nou zo speciaal? Nou ja, wij zijn een speciaal zaak in bieren en in whisky. We zijn aangesloten bij de Alliantie van Biertapperijen. Dat is een bierclub van ruim 40 biercafés in Nederland. die allemaal specialiteiten bier hebben. En ja, dat is eigenlijk onze specialiteit. U bent een expert. Dat mag je wel zeggen, ja. Wat voor biertje kunt u mij aanraden? Nou ja, het is bokbiertijd, ik zou zeggen. Neemt u eens een lekker bokbiertje. We hebben hier vooraan staan. De Lambok van uh, brouwerij Ramses. Een klein Nederlands brouwerijtje. Nou, heel graag. Prima. Alsjeblieft. En proost. Ik ben de brouwerij waar dat biertje vandaan kwam alweer vergeten. Maar hij smaakte prima. Dat moet ik meegeven. Maar ik ga weer verder. Want dit was pas kroeg 2. En hier verderop zit nog een kroeg. En daar ga ik ook even heen. Kijken wat daar uniek aan is. En dit is Café De Gezelligheid, buiten een luifeltje hangt. Bankjes staan, wat eigenlijk gewoon heel normaal is. En binnen branden de kaartjes al, wat ook vrij normaal is. Maar toch eens even kijken wat hier dan uniek is. Goedenavond. Goedenavond, hallo, welkom. Wat uh, maakt deze kroeg nou uh, uniek of anders dan de andere kroegen hier in de straat? We hebben hier uh, in de kelder uh, een museum. Dat is het uh, Ome Bettes Museum. Want uh, zijn graf ligt hier in de kelder. Maar u maakt een grapje, toch? Uh, nee, ik maak zeker geen grapje. Ik zal het je zo even laten zien. Kunnen we er nu alvast gaan? Ja, daar kunnen we zeker wel even heen gaan. Nou, ik zal u volgen. Maar dan gaan we echt de kelder in. Voorzichtig. Nou, van het gezellige gedeelte gaan wij naar een donkere grot. Dan gaan we door de muur. Nou, dan moeten we even een stukje kruipen. Zo. En het is net alsof we in, in Game of Thrones beland zijn. Zo oude ziet het er hier uit. Nou, dit is, uh, dit is het graf uh, van ome Bettes. Maar er ligt hier dus serieus een graf... met, met allemaal kaarsje erop en bloemetjes erbij. En, uh, komen hier nou veel bezoekers op af? Ja, zeker. Er is een, uh, een ome Bettes wandeling die loopt door Zwolle heen. En uh, hoogtepunt is, uh, is het graf van ome Bettes. Mag ik een, uh, een kaarsje aansteken voor ome Bettes? Ja, maar natuurlijk. Maar natuurlijk. Rust en vrede, ome Bettes. Ja, ome Bertus, een, een graf in je kroeg. Een, een speciale bierenbar of een sterrenkok. Allemaal uh, unieke uh, assets eigenlijk voor een, uh, voor een kroeg om kranten te lokken. En naast mij nog steeds uh, Peter Hendricks... met zijn Happy Fly, een urinoir waarop je spelletjes kan spelen. Uh, ja, als je dit zo hoort, uh, uh, Peter... dan hoor ik vooral dat mensen komen ergens om te eten... Uh, of voor een bijzondere plek, een, een graf of een speciaal biertje. Maar ik heb nog geen uh, gaming urinoir gehoord... Nee, het is ook uh, heel uniek in Nederland. Zelfs ook in Europa. Er zijn, er zijn twee concurrenten, dat wel. Maar uh, die bevinden zich op een, toch op een ander vlak. Maar dit is echt uniek voor Nederland. De reacties zijn ook uh, overweldigend, moet ik zeggen. Is het iets wat je even moet beleven om het te snappen? Want ik, ik ben nog wel een beetje sceptisch. Dat ik denk, ja, hoe, hoe, hoe bijzonder is het nou om te plassen en een spelletje te spelen? Maar je denkt er anders over? Nou ja, of dat het nou heel erg bijzonder is. Je staat daar en je ziet iets voor je bewegen. En je kunt die beweging kun je zelf als man kun je die beïnvloeden. En dat, dat geeft de kick. Maar voor mij is het belangrijk dat ik jouw onverdeelde aandacht heb. Die 18 seconden dat je daar staat te plassen. En als je het dan nog leuk vindt en je krijgt een ticket en je kunt naar de bar om daar iets op te gaan halen. Je kunt er iets mee winnen. Ja, dat geeft wel een kick. Ja, de... We kunnen het ook verzamelen. Er de... zit ook een heel so social media uh, concept zit er ook achter. Voor de kroegeigenaar. Voor de mensen die meedoen. Ja, het is een veel omvangrijker project dan je je zou verwachten als je daar staat te plannen. De, de vrouwen van onze redactie voelen zich een beetje achtergesteld. Denken, ja, uh, Is dit alleen voor mannen? Het is alleen voor mannen en zo heb ik het ook bewust willen doen. Ja. Even heel zakelijk. Op, de za op, de, op je site staat dat je 150.000 euro nodig hebt uh, om dit te realiseren. Uh, 50.000 vraag je aan de investeerders, aan de mensen. Waar heb je die ton vandaan gehaald? Nou, het was eigenlijk de bedoeling dat ik 150.000 euro via crowdfunding zou gaan ophalen. Dat, dat duurde eigenlijk, nee dat duurt gewoon eigenlijk te lang. En ik heb die 100.000 euro, die heb ik al verspijkerd uh, in het hele project. Ik heb daar onder andere mijn huis voor, uh, voor verkocht. <laughs> onder, onder andere, nog, nog meer spullen? Ja, ik had, ik had nog wat paar centen en ik, ik ben bezig om dat allemaal op te maken om dit idee te realiseren. Kortom, je vraagt nog uh, 50.000 euro aan investeerders. Hoeveel heb je daarvan al binnen? En gisteravond ben ik door de 10.000 euro gegaan. Dus we zijn op de goede weg. En de aandacht neemt nu per dag toe. Nou, dat klinkt goed. Wij zijn even de straat opgegaan voor een klein marktonderzoekje. Want hebben mensen eigenlijk wel behoefte aan die Happy Fly? Ik studeer game design, dus ik vind sowieso dat soort applicaties van... eigenlijk bijna stomme dingen, vind ik hartstikke leuk. Ik bedoel, het, het geeft alleen maar extra ervaring aan iets wat normaal... Een beetje busywork is. Het lijkt me te gek. Allereerst als je wat te doen hebt tijdens het plas is natuurlijk geweldig. En als je er vervolgens ook nog eens prijs mee kan winnen... Ja, dan, dan sta je gewoon te popelen om gewoon dat plasje te plegen. Die euro kan maar gestolen worden. Ja, Anders geef ik het toch uit aan bier en als ik er... Uh... Als ik er vervolgens een meter bier mee kan winnen, is dat helemaal mooi. Ik zou niet spelen voor een meter bier, maar als het standaard gewoon in de wc is, dan zou het wel gewoon leuk zijn toch? Plas is mijn standaard. Het is basisbehoefte, maar daar wil ik niet voor betalen, je weet toch? <laughs> ik vind het een grappig idee, ja. Ik ben geen kroegganger. Als ik één keer per jaar in de kroeg ben, is dat veel. Dus, uh, nu, nee. het interesseert me niet heel erg. Ja, als je een leuke prijs nog mee gaat winnen, ook. Waarom ook niet? Nou, voor mij niet in ieder geval. Nee. <laughs> ik weet niet of zeker dat ze raakplassen, dat wel. Niet gek, hè, deze reacties, Peter? Nou, daar ben ik erg blij mee. Ja, het wordt wel stom genoemd, maar dat is misschien ook juist wel uh, nou ja. het leuke eraan. Dat het een beetje een stom spelletje is. Nou, het is, het is in ieder geval uitdagend. Als je terugkomt van het toilet en je hebt het de eerste keer gespeeld... dan gaan je vrienden daarna allemaal naar het toilet. Ook als ze niet hoeven om, alleen al om te kijken. Ik hoop dat het zo ook echt gaat gebeuren. Peter, dank je wel. Uh, als je nou aandeelhouder wil worden van dit project, dan kan dat, hè? Dan uh, even naar, een, naar jouw site. Nee, die, ja, je mag ook naar mijn site, dan kun je doorgelinkt worden. Maar de, de site is eigenlijk uh, Simbit, dat is een crowdfunding-platform. En dan kun je vanaf 20 euro kun je daar al, uh, al meedoen. Nou, heel veel succes in ieder geval. En uh, wie weet, uh, zie ik hem binnenkort bij mij in de kroeg hangen. Absoluut. Peter, dankjewel. Dankjewel. No escaping you New shining met run baby run gaan wij even naar de trending topics kijken. Nu krijg ik het wel goed mijn mond uit. Uh, trending is onder andere hashtag Ajax. was een saai gelijkspel gisteravond tegen FC Twente. Toch staat Ajax wel in de trending topics. In Enschede werd het 1-1. Dan hashtag Leeuwarden. Want in het centrum van Leeuwarden zijn vanavond... tenminste vijf historische panden afgebrand. Waaronder ook het geboortehuis van Matahari. En in één van de panden is ook helaas een lichaam gevonden. Dan hashtag NVDP. Dat staat voor Nacht van de Popmuziek. Het was een programma van Leo Blokkes en Matthijs van Nieuwkerk. dat uh, gisteravond werd uitgezonden op Nederland 3. En veel Twitteraars vonden het een verademing naast het geboenkeboenk van het Amsterdam Dance Event. Dan het laatste nieuws. Uh, Modeontwerper, ontwerpster Iris van Herpen heeft de Dutch Design Award gewonnen. Volgens de jury was zij in alle categorieën de beste. Iris van Herpen maakte haar winnende collectie Voltage. Overigens met behulp van een 3D printer. En dan maar liefst zes Nederlandse DJ's in de top 10 van de beste DJ's ter wereld. Hardwell, DJ Hartwell, versloeg dit jaar Armin van Buren. Die zakte naar de tweede plek. In de top 10 staan verder nog Afrojack, Nicky Romero, Chesto en Dash Burling. Dan, in het Belgische namen is een vliegtuig neergestort. Alle elf inzittenden kwamen daarbij om het leven. Volgens de Vlaamse zender VTM zou een vleugel van het toestel zijn afgebroken. Kijken we ook nog even naar het beer. Ik zet bui buienradar voor. En ja, helemaal in het zuidwestelijke puntje zou een buitje kunnen vallen. Maar voor de rest een kraakhelder groen scherm. Dat betekent, denk ik, dat we een uh, builoze dag gaan krijgen. Start met Bart. Yes. De dag is nu echt wel begonnen, half zeven. Uh, tijd om vooruit te blikken op de voetbalwedstrijden van vandaag. Alleen, dat doen we vanaf vandaag niet op de gewone manier. Maar uh, uh, we doen dat cijfermatig. We laten de emoties even voor wat het is. En uh, uh, we gaan ons beroepen op de feiten. Gelukkig zijn er analisten die niet op basis van gevoel... maar uh, op basis van feiten onderzoek doen naar voetbal. En het is vandaag ook nog eens de dag van de statistiek. Dus een mooi moment om af te trappen met de voetbalanalist Sander Eidsma. Hij rekent onder andere voor de volkskant uit hoe de kansen verdeeld zijn. Goedemorgen Sander. Goedemorgen. Laten we eerst even beginnen met het nieuws van gisteravond. Hoe vond je als statisticus de wedstrijd uh, Twente tegen Ajax? Nou, wat uh, net in het nieuws ook al naar voren kwam, of uh, vlak daarvoor, het was een beetje uh, een wedstrijd die niet helemaal aan de hoogspannen verwachtingen heeft voldaan. Hè? Ja, dus uh, Nou, ja, een beetje saai. Wat opviel is dat er uh, weinig kansen werden gecreëerd, een aantal, en ook weinig, uh, eigenlijk hele goede kansen. Um, je ziet daar een aantal patronen wel in terugkomen die wel een beetje te verwachten waren. Um, Ajax heeft met name dit seizoen erg veel moeite om uh, teams buiten de F-16 te houden. Ja. Het probleem dat Ajax heeft is niet zozeer dat ze te veel kansen toestaan, maar dat de kwaliteit van de kansen die ze in tegenstander laten uh, veel te hoog is. Ja, want nu komen we op een interessant vlak. J jouw vak. Jij kijkt heel anders dan 16 miljoen bondscoaches naar het uh, voetbal. Die vooral ja, op gevoel uh, naar zo'n wedstrijd kijken. C kun jij even in het kort uitleggen hoe jij een wedstrijd benadert... en waar je dan vooral op let, wat je uitrekent? Nou, mijn um, ja, hobby is het eigenlijk wel. is uh, min of meer begonnen... naar aanleiding van uh, de traditionele voetbaljournalistiek. Waarin het vaak voldoende is om... een uh, historie in de voetballerij te hebben... om maar je mening te mogen geven over bepaalde wedstrijden. Waar ik juist naar op zoek ben is een onderbouwde mening. En een mening die je dus kan uitleggen waarom je iets vindt. Ja, en, en, en gauw, welke vorm heb je daarvoor gevonden? Voetbal. Wat zeg je? Welke vorm heb je daarvoor gevonden? Nou, ik kom dan met, na, met name bij getallen uit. En tegenwoordig is er steeds meer data beschikbaar over voetbal. Er zijn een aantal hele goede sites... die de geïnteresseerde kijker en lezer voorzien... Van allerlei getallen omtrent wedstrijden. En uh, een van de meest in het oog springende dingen is, uh, is schoten. Uh, schoten in aantal, maar ook in kwaliteit kun je dat tegenwoordig heel goed meten. En daarmee kun je iets, uh, iets heel goed over de kracht van teams zeggen. Ja. Ja, want dat, ik, ik vind dat zelf ook heel interessant. Ik ben, ik, ik ben een sportliefhebber, kijk ook veel naar honkbal. En ik weet dat echt al behoorlijk wat jaar geleden de statistiek zijn intrede, uh, zijn intrede deed daar. En dat vervolgens uh, dat ook leidend werd voor coaches om spelers uh, te halen. En het voet, in het voetbal is dat eigenlijk tot nu toe altijd achterwege gebleven. Uh, maar jij bent uh, samen met anderen je op die cijfers uh, gaan storten. Is er iets waar jij uh, specifiek op let? Um, nou, wat je zegt is helemaal waar. Een uh, aantal Amerikaanse sporten, waaronder natuurlijk uh, honkbal, loopt erg voor in deze. Dus daar, uh, dat is een type sport waar we heel veel van kunnen leren. Um, wat lastig is aan, uh, aan voetbal, en dat is waarom sommige sceptici roepen dat het uh, nooit gaat lukken om voetbal harmonisch te benaderen, is dat het een dynamisch geheel is. Een sport die geen stop- en startmomenten kent, waarbij uh, 22 spelers de hele tijd in beweging zijn. Um, dat is lastig te meten, maar um, je kan het andersom benaderen... en ook je focus op de dingen die wel goed te meten zijn. Ja, zoals bijvoorbeeld uh, de, het rendement van een spits. Want jij kijkt niet alleen naar het aantal doelpunten... maar bijvoorbeeld naar het rendement van uh, de afstandsschoten. Ja, wat ik probeer mee te wegen is uh, welke kansen heeft een spits gehad... Uh, en hoe is hij daarmee omgegaan. Dus hoeveel kansen heeft hij gehad, maar ook... Schiet je vooral veel van buiten de 16 of krijg je vooral veel uh, makkelijke intikkertjes voorgeschoten. Als je alleen maar kijkt naar het aantal doelpunten dat een spits produceert, dan verlies je dat soort informatie. En dan kom je heel gauw tot uh, overhaaste conclusies. En ben je al achter opmerkelijke dingen gekomen door de spitsen zo te bekijken? Nou, wat opvallend vindt, uh, vindt bij Twente is dat Twente uh, het team is dat de meeste kansen in de Eredivisie creëert. Met name Dusan Tadic en Quincy Comes zijn uh, mensen die erg, uh, erg veel kansen creëren bij Twente. En het grootste deel van de kansen komt zoals verwacht bij de spits Kastagnos terecht. En uh, als je dan kijkt naar de output die Kastanjols daarmee levert... dan uh, is dat niet van het niveau dat je in dat team verwacht. Nee. En eigenlijk doet Twente alle andere dingen heel erg goed. De onderliggende getallen van Twente die, uh, die wijzen op een heel goed en succesvol seizoen. Uh, het punt is dat de kansen onvoldoende op dit moment in een doelpunt worden omgezet. Uh, dus jij maakt eigenlijk even feitelijk gezien heel duidelijk... dat Castanjos er te weinig inschiet? Nou, op dit moment wel. Uh, maar daar moet je in statistiek altijd een beetje voorzichtig mee zijn. Dat doelpunten uh, voor een statisticus een betrekkelijk zeldzaam geheel zijn... Uh, is dat ook iets wat in de loop der tijd nog kan bijtrekken. Het seizoen is nog niet zo lang onderweg. Maar uh, het is wel een trend die uh, duidelijk waar te nemen is. En als ik uh, betrokken bij Twente zou zijn... Uh, en, uh, dan, ja, dan zou dat wel iets zijn waar mijn oog op zou vallen, ja. Hey, en um, Sander, is het voor jou nou ook mogelijk... om op basis van jouw statistische gegevens... een, een voorspelling te doen voor de wedstrijden van vandaag? Ik kijk even op het uh, speelschema. Ik zie dat Heracles tegen NEC speelt, Zwolle tegen ADO. Een belangrijke ja. wedstrijd is Groningen-PSV. En uh, om half vijf speelt AZ nog tegen Cambuur. Kun je daar iets, uh, iets over zeggen? Waar moet ik mijn geld op inzetten? Nou, dat is natuurlijk een veelgestelde vraag... Um... Tegelijkertijd is het, en daar ben ik heel eerlijk in, ontzettend lastig om individuele wedstrijden te voorspellen. En als dat niet zo ontzettend lastig zou zijn, dan zou onze sport ook een stuk minder aantrekkelijk zijn. Um, een goed voorbeeld is de bookmakers. Dat zijn de wetkantoren die, uh, die geld verdienen aan voetbalwedstrijden. Als je gaat kijken naar hun uh, informatie, dan slagen ze erin om een kleine 60% van de wedstrijden goed te voorspellen. Oké. Okay. En dat zijn dus de mensen die structureel geld verliezen als ze niet uh, alle informatie op de juiste manier verwerken. Maar, dus het lukt maar in iets meer dan de helft van de gevallen... ook al ben je een topvoorspeller om de wedstrijd goed te voorspellen. En het systeem ja, van de boekmakers is dat je een aantal wedstrijden... op rij achter elkaar goed moet voorspellen, zodat ze altijd uh, hun winst pakken? Ja, die, uh, als een boekmaker uh, in die zin een, een beetje ernaast zit... en uh, een bepaald team te veel of te weinig kansen toedicht... dan wordt dat door de markt heel snel opgepikt. Dus uh, je moet ervan uitgaan dat een boekmaker altijd wel uh, erg scherp met, uh, met de kansen zit. En dat die er slechts in een kleine 60 in slagen om het helemaal goed te doen... dan uh, vind ik het, het voorspellen van individuele wedstrijden dat, uh, dat vind ik weinig waarde hebben. Ja, wat je wel weer goed kan, uh, kan voorspellen is trends over langere termijn. Hè? Ja, dat snap ik. Maar ik ga je toch vragen om een voorspelling te doen voor vanmiddag. Groningen, PSV? Wat ik vind is Groningen-PSV. Ehm... Um, als je puur kijkt naar schotenaantallen, dan doet PSV het heel aardig dit seizoen. Want ze creëren na Twente en Vitesse de meeste schoten op doel, bijvoorbeeld. Um, maar wat ik de laatste tijd met name erg uh, meeweeg, is de kwaliteit van de schoten. PSV heeft spelers als uh, uh, Bartali, Depay, uh, Maher, die eigenlijk alle drie hetzelfde doen, namelijk ontzettend veel van afstand schieten. Ja. En uh, dat leidt ertoe dat het uh, spectaculair oog, dat je naar kansen aantallen kijkt, dan lijkt het alsof PSV regelmatig tekort gedaan wordt. Maar eigenlijk zijn dus ze in die zin een klein beetje overschat. Omdat de kwaliteit van de kansen gewoon erg overhoudt. Ze hebben moeite om hun spitsen te bereiken. Weinig schoten van uh, Locadia of Madas, wie er maar speelt. Dus uh, als ik voorzichtig uh, toch dan iets moet zeggen uit en gelok door jou, dan zou ik zeggen dat. Uh, uh, Groningen wat onderschat is tegen PSV en PSV wat overschat tegen Groningen. Oké, okay, dus de kansen liggen een beetje open. Sander, dank je wel. En uh, wie weet dat ik later nog een keer bij je terugkom uh, voor een voorspelling. Heel graag, graag gedaan. Jo. Schakelen wij nog een keertje live met Jolien... die op het Amsterdam Dance Event op zoek is naar de nieuwste, beste DJ van de wereld. Jolien, heb je hem gevonden? Ja, ik heb hem zeker gevonden. Uh, hart wel. De nieuwe beste DJ van de wereld. Ik geloof dat je de hart ook uh, al bij je hebt. Vertel, hoe ziet hij eruit? Uh... Ja, die laat ik niet meer los natuurlijk. Het <laughs> is echt het, uh, ja, het kronen op, op mijn werk. Wat ik eigenlijk afgelopen jaar zo hard voor gewerkt heb. Dit is echt zo bizar dat ik hem heb gewonnen vanavond. Ja, het is, hij is mooi. Hij is een beetje zwaar. Hij ziet er niet zo zwaar uit, maar hij is erg zwaar. Hij uh, ja, krijgt zeker een mooie plekje in de woonkamer. Want had je het verwacht? Nee, ik had het niet verwacht. Er gingen wel heel veel speculaties rond. Maar ik dacht, als ik me daarop ga focussen en ik krijg hem straks niet of ik win hem niet, ja, dan valt het super tegen. Ik had zoiets van, weet je wat, ik ga er helemaal blanco in vanavond. Ik laat het allemaal op me afkomen. Ja, dit is. Dit is echt, ja, ik weet niet. Ik, ik, ik kan wel zeggen dat ik nooit verwacht. Het is zo bijzonder. En wat, wat ging er door je heen toen je het hoorde? Wat dacht je toen? Ja, heel, echt zoveel emotie ook. Weet je. Bedoel, ja, om, uh, bedoel, ik, ik heb hem dan van Armin zeg maar, overgenomen. En Armin en Tessa zijn zeg maar, de twee namen die voor mij altijd mijn hele carrière hebben geïnspireerd. Door hun zeg maar, ben ik begonnen met draaien, omdat ik hun zo vet vond. En om in de voetsporen te treden van, ja, van je, van je ja, mentoren, zeg maar, dat is echt zoiets bijzonders. en ja, het, is echt, het is een droom die werkelijkheid wordt vandaag voor mij. ja want dacht je dan ook dat een van hun tweeën dan misschien jouw grootste concurrent zou zijn voor vandaag? Uh, nou ja, het, het, als ik het nu zie in nummer 1 en 2, dan zijn er toch Armin en ik inderdaad. Het ging tussen Armin en mij. Maar om het concurrenten te noemen, ik bedoel, iedereen verdient die lijst. Of, of het nu verdient die award en dan wel om in de lijst te staan. Dus ik zie het niet echt als, uh, ja, als mega concurrentie of zo. Ik, weet je wel, we verdienen het allemaal en uh, ja, ik heb hem dit jaar gewonnen. En uh, wie weet, volgend jaar weer iemand anders. Ik bedoel, iedereen werkt er super hard voor. Ja, want jij bent nu dus de allerbeste. Stel dat jij zelf een lijstje zou moeten maken, wie zou er dan op nummer 1 staan? Voor mij is het Tiesto. En uh, ja, ik bedoel, hij heeft ook vanavond dingen gewonnen, de award, de uh, ja, Legend Award, best DJ van de laatste 20 jaar en dat is hij van mij ook, weet je wel. Buiten dat gewoon een hele, ja, onwijs goede DJ is het ook een hele goede vriend en als iemand zeg maar de nummer 1 is, is hij het zeg maar. Wat, uh, ja, hij is zeg maar een beetje de Michael Jackson binnen de dansmuziek, weet je wel, de Godfather van de, van de ja, dancemuziek. Oké, okay, en de top 10 staat echt weer ramvol met Nederlandse talent. Hoe denk jij nou dat dat komt? Uh, nou ja, dancemuziek is altijd overal in Nederland geweest. Ik, bedoel, ik ben vijf, zelf 25 jaar toen ik opgroeide. Hoorde ik al Tour Limited op de radio en dat soort dingen, weet je wel. En natuurlijk platen van Ferrykosten en Armin en Tiesto en... Dancemuziek is altijd overal geweest. Ik bedoel Als ik naar de supermarkt ga, hoor ik ook dansmuziek Als ik de radio aan zet, hoor ik dansmuziek En dat is echt niet normaal. In het buitenland is dat gewoon niet zo. Ze draaien over nog steeds popmuziek en allerlei andere ja, muziekstijlen. In Nederland staat er gewoon op bekend gewoon, dat we dansmuziek altijd zo ja, geadoreerd hebben en zo gepoest hebben. En daarom zitten we ook hier in Amsterdam met een ADE. Weet je wel? Dat soort dingen, die kleine dingen. Uh, Nederland werkt gewoon heel hard aan, aan dit exportproduct. Dus ik denk dat dat ook een van de redenen is dat uh, zoveel Nederlandse dieren dit zo goed doen. Hoe ga je het verder vieren vanavond? Uh, nou, ik moet zo nog naar Londen. Ik moet zo nog in Londen draaien. Dus daar moet ik ook nog naartoe. En dan, uh, ik denk dat we morgen toch wel een klein feestje doen uh, in Breda. <laughs> Oké, okay, thanks. Nou, Bart, ik ga zelf ook nog even een biertje pakken hier. Dus, uh, doei. Jolien, dankjewel. Je hoorde Jolien live vanaf het Amsterdam Dance Event. Ze dringt nog even een biertje en gaat dan ongetwijfeld na een lange nacht haar mandje in. Dan horen we nu een plaat en die is natuurlijk niet van Hardwell. Dit is Radical Face met Welcome Home. in Koekoek nieuws, uh, Koek -Koek nieuws dat zo bizar is... dat je bijna niet kunt geloven dat het waar is... Zo werd afgelopen week een meisje van 17 aangehouden in New York omdat ze haar doodgeboren kindje in een plastic zak bij zich droeg. Ze werd betrapt toen een winkelmanager dacht dat ze iets wilde stelen. Kokok. Gelukkig ook vrolijk nieuws, want in Paraguay zijn twee mensen na 80 jaar verkering getrouwd. 80 jaar. Ja, je kan er maar beter even goed over nadenken. Bruidegom is José, 103 jaar oud. En hij trouwde met zijn 99-jarige bruid Martina. Over de huwelijksnacht zijn geen verdere. Mededelingen gedaan. Koek, koek. En dan het nieuws over een grafsteen die is verwijderd van een begraafplaats in het Britse Fernden. De man was gek op getallen, dus zijn vrouw wilde graag een Sudoku-puzzel en een wiskundige formule op zijn steen hebben. De gemeente wilde dit echter niet, dus moesten de getallen van de steen worden verwijderd. Even checken of zoiets in Nederland ook mogelijk is. Aan de telefoon Frans van Ewijk. Frans. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Jij verkoopt zelf grafmonumenten. Zou ja, kom... zo'n Sudoku-puzzel hier in Nederland kunnen? Uh, ik denk het uh, op zich wel. Uh, de begraafplaatsen die hebben een, uh, een begraafplaatsverordening... waar de, de maten in staan. Dus uh, wat de hoogte, de breedte en de dikte van het materiaal uh, mag zijn. En uh, op zich, een, uh, een begraafplaatsbeheerder... die bepaalt zelf uh, op een gegeven moment wat storend of discriminerend is. En uh, dus als hij dat niet, uh, niet erg vindt... dan zou het kunnen dat hij uh, dat, dat toelaat. Daar zijn geen regeltjes over, over wat er dan uiteindelijk opkomt. In principe is dat helemaal vrij... Uh, dat is redelijk vrij. Ja, het moet niet storend of discriminerend zijn. En voor de rest uh, ja, is het per begraafplaats is het eigenlijk uh, verschillend. Of, of soms beheerder zegt van, ah, het mag wel. Ik vind het storend of uh, ik vind het niet storend. Frans, wat is nou het gekste dat jij zelf hebt meegemaakt op het gebied van grafstenen? Uh, wat ik zelf na... Wat ik uh, een keer uh, iemand die een, een liggende foto van zichzelf uh, wilde hebben. Die, uh, dus dan kom je aanlopen en dat is zo'n soort foto... En dan alsof die daar op het strand ligt, zeg maar, ligt hij dan uh, daar uh, de, een, een grafsteen. Um, um, uh, of iemand die een uh, die, uh, die de man, die was uh, altijd uh, um, uh, postbesteller geweest. En die, uh, die wilde graag een uh, brievenbus op zijn graf hebben, zodat als mensen kwamen dat ze een, uh, een briefje uh, in zijn graf konden, konden ah. doen. Ah, maar dat vind ik nog wel zoet, maar die, die, die, die, die liggende man op het strand, die is er ook echt gekomen? Die is er ook echt gekomen, ja. ja, ja. Dus dan kom je aanlopen en dan zie je een hele grote uh, uh, plaat is dat. En dan, uh, ja, dan is het echt alsof die ligt, want het is helemaal een soort foto. En dan zie je hem daar liggen, ja. En wat vond je er zelf van? Vond je niet dat het tijd werd voor uh, onze eigen uh, regeltjes, ook in Nederland? Uh, nee, het is op zich wel, uh, wel mooi dat, uh, dat, ja, op dit moment uh, mag eigenlijk heel veel. Uh, dus ik vind het wel mooi. Kijk, als jou, uh, ik weet niet wat, uh, wat voor hobby jij hebt. Nou, uh, laten we postzegels verzamelen noemen. Postzegel verzamelen, nou, dus als jij een grafsteen wil hebben in de vorm van een, van een postzegel... en hij valt binnen die maatvoering, nou, dan heb je hele grote kans dat, uh, dat dat mag. Of als jij bij wijze van spreken, je bent helemaal gek van je iPhone... en uh, je wil je, je iPhone als, uh, als graf hebben, dan kan dat. Nou, dat is goed om te weten. Dankjewel Frans voor deze toelichting. Ja, heel graag gedaan. Goeiedag nog. Goeiedag nog, doel. Ja! Start met Bart. Inderdaad. Eh, we zitten nog steeds in de rubriek koekoek. En dan is het eh, nu tijd voor de vreemde vogel. Want iedere week gaan we op zoek naar een bijzondere maffe of rare snuiter. Een verheerlijking van de rare figuur. Want niet iedereen kan natuurlijk in de pas lopen. Nou, vandaag kwamen we uit bij een echte spelfanaat. Er zijn er niet zo gek veel van eh, in Nederland. Maar de spelfanaten die er zijn die zijn dan ook echt meteen retenfanatiek. Rijn Leentvaar is een tijger. Zijn favoriete boek. Precies. De dikke vandalen. Jauke van BNN University schrijft een avondje met hem mee tijdens een diktee in Middelharnis. hexa kozioi hekse conta hexa -fobie. h -a -a -i -i. hekse-conta-hexa-fobie, -a -a h-e-x-a-k-o-s-i-o-i, -a h-e-x-a-k-o-n-t-e, h-e-x-a-f-o-b-i-e. Wauw, ja. dat was angst of fobie voor... Het... het getal 666 en dat getal 666 komt in het boek Openbaringen in de Bijbel voor. En het is, wordt geassocieerd met de duivel. Bij woorden die je niet kent, moet je gewoon niet moeilijk doen. Gewoon opschrijven wat je hoort. Ik uh, ga vrij regelmatig naar dictées En dan heb ik als vaste gewoonte om een frietje en een kroketje en een uh, colaatje light te nuttigen. En uh, bent u een beetje zenuwachtig voor uh, die dictées? Nou, niet meer echt, want ik heb er al meer dan 200 gedaan, dus dat, dat wendt wel. Inmiddels zijn we bij, uh, uh, bij de locatie van het dicté, scholengemeenschap. Scholengemeenschap, goede Over uh, u, u heeft hier allemaal woordenboeken meegebracht? Normaal zit ik daar achter de computer uh, rustig, heel ontspannen naar te kijken. Maar deze drie boeken die zijn samen 4.500 pagina's. Keer twee kolommen is 9.000 pagina's kolommen. En gemiddeld staan daar 30 woorden in, dus dat kom je op 270.000 woorden. En zometeen gaat het hier dus beginnen. Dat ziet er een beetje uit als een soort van examenhal. Ja, dat is bijna natuurlijk altijd zo, dat, uh, met tafeltjes en een, en een onderlegger en een, uh, en een repetitieblaadje, zoals we die van school kennen. En hoe schat u uw kans in? Nou, ik, ik moet hier wel bij de top kunnen eindigen. Als, ik, als het niet lukt, dan komt het door dit interview. En denkt u dat, dat, dat, dat ik ook uh, er iets van kan bakken? Ja, natuurlijk wel. Daar gaan we dan. Kijken of ik het een beetje uh, oké okay kan doen. Een minime apparatie bij een axant graven, circonflex of EQ Of een vergeten cediel wordt je nogthans door de consensueuze juryleden ongetwijfeld aangerekend. Dat was hem. Een... Ja. Goed, Ik vond hem lastig. En nu? Ja, dat was niet makkelijk, nee hoor. Een hele... uh, ik heb heel erg zitten twijfelen over zo lang verbijden. En ik denk dat we daar nog wel wat discussie over krijgen. Misschien, ja, in tien fouten kom je wel, denk ik. Dat weet ik wel zeker. Ik hoop dat het bij een stuk of twee blijft, maar je weet het nooit. Dat, uh, nee. 27 fout. 27 ja. Valt het mee of valt het tegen? Ja, dus zult het gemiddelde zeggen ze ook vaak nog wel, hoor. Dat, uh, ja. ja. Eerste prijs bij zeg maar, de algemene, en dat is die ex-eco... Rijn Leentvaar met drie fouten en Peter Alkin. Heel nou, van harte gefeliciteerd, de eerste prijs. Dankjewel, Dankjewel met drie fouten en nog met iemand samen. Dus, dat, uh... ja, dus niet met de beker en bloemenhuis. Nee, eigenlijk... Uh, nee hoor, dat, die bloemen heb ik afgestaan en ik heb nog een mooie pen gekregen. Nou, we hadden allebei drie fouten. En uh, nou, van twee heb ik, reken ik het mezelf niet aan. Van Dalen nieuwsbrief, daar kun je over discussiëren. Maar dat accepteer ik dat ik dat fout had. Een Beyoncé vlieg, ja, ik had geen flauw idee. En wanneer is de volgende? Ja. Zaterdag 2 november Winterswijk. En uh, maandag 4 november in Groningen. Dat is op het schip, het schip, scheepstikte. Oh, dus de maakt dus, zich wel de komende ja, tijd. Dus als het een beetje weer mee is, dan gaan we daar weer mooie dagen tegemoet. Beyoncé vliegt. Misschien niet voor het uh, urinoir van, uh, van Peter. Het zit er zo goed als op. De eerste start met mij, met, uh, met Bart. De afgelopen, de afgelopen twee uur kon je onder andere horen... dat het jachtseizoen is geopend. Dat was afgelopen dinsdag. En daarom ging Judith mee naar de weilanden van Drenthe om te jagen. En de jager, Wilco, die loopt er nu. <lacht> op af. Ik ga nu toch een beetje fluisteren. Ook al hoeft dat niet per se. Maar hij ruikt iets... Nu stond ik in de weg hè. Anders had je hem ja, kunnen schieten. Ja, ja en eerst was deze week de sjaak. Ze moest daarom een week lang een rauw voedsel eten. Eén na de laatste dag is aangebroken. En ik ben al anderhalve kilo afgevallen. Ja, ik vraag gewoon. Ik heb een ook echt naarschijn. het gevoel dat ik geen energie heb. En, Zie jij de klok? Op? Ja, ik heb gewoon echt honger. Ik wil niet meer, maar ik moet gewoon nog even doorzetten. Ik uh, twee dagen. En dan is het voorbij. Naast mij aangeschoven, Manuel Venderbosch. Je gaat straks presenteren. Ja, Dit lop, is de zondag. Wie lop. heb je te gast? Uh, Marcia Pinedo. En we gaan het hebben over uh, scheiden. Als ouders scheiden. Hoe is dat? En hoe heftig is dat voor kinderen? Interessant. Luister jullie wel eens naar vroeger, Vana?